In Marokko zijn voor vandaag betogingen aangekondigd. Het is nog onduidelijk welke omvang de demonstraties zullen hebben. De betogers eisen meer democratie en een nieuwe regering. Ook willen ze dat de Marokkaanse koning minder macht krijgt. Bij een verkeersongeluk in nederhorst Berg is vannacht zeker één dode gevallen. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeval. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. De komende dag wordt meer bekendgemaakt over het ongeluk in het Noord-Hollandse nederhorst Berg.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 RVD wil op de opmerkingen van Oosterhuis geen commentaar geven. Het weer, in het zuiden regen of lichte sneeuw, bijna overal lichte vorst, overdag droog, bewolkt en af en toe zon. Het wordt 1 tot 5 graden bij een stevige oostenwind. Dit was het NOS-journaal. Goedemorgen. Hey, oh, oh, oh, stop. <tieft> Eindelijk. Nou, staat nou in? Nee, doet niks. Ik heb mijn kastje kapot gemaakt gereden. rijden. Ja, stom hè. Wat verdrietig. Wat zeg je? Wat verdrietig. Het is verdrietig hè. Even kijken hoor of het gaat lukken. Uh, moment. Ja, dat krijg je als je je het, eigen techniek probeert te doen dan. Nee. Goh, wat raar is dit hè. Kijken of die gaat lopen. Nee, gaat niet lopen. We gaan het te hebben over tv-programma's. Maar we uh, hadden het eigenlijk misschien moeten we hebben over hele slechte radioprogramma's. Het begint al lekker zo. <laughs> ja, het wordt, het wordt iets van moeilijk als je dan nu jij het dan over... Ander, andermans mislukkingen. Wel ja, hebben. nee, dat werkt niet helemaal inderdaad. Nee, maar, maar dat was wel de bedoeling. Heb je al een tv-programma in je gedachten waar je het over wil hebben? Nou, qua, qua slecht. Qua slechtheid, hè? Wat echt gewoon bagger is. Nou, wat wel zielvervuilend was, ja. vond ik um, de Gouden Kooi. Dat was wel echt... Ja. Dat ik dacht van... Mijn ziel is al een keer tegen de bodem van de wereld aangestoot... Met, uh, met, met, met het hele Jerry springen en zo gebeuren. Ja, Weet je ja. wel daar begon het. Soort, dat dat schreeuw tegen elkaar en zo. Ja, dat keek ik dan wel, moet ik eerlijk zeggen. Mm -hmm. Vrij trouw ook. Maar met veel schuldgevoel <laughs> altijd daarna. Ja. Maar, maar helemaal aan, aan de andere kant van dat spectrum staat toch... Uh, Gouden kooi en dat soort. Hmm. Daar werd ik echt wel. Maar wat was er dan mis mee? Want dat was toch gewoon ook mensen in een huis die dan hun dingetje deden. Nee, ja, wat er gebeurde met mij, ik weet niet of jij dat ook had, is dat je op een gegeven moment een soort diep verdriet voelt over, oh mijn god, dit zijn wij. En met wij bedoel ik gewoon mensen op aarde. Nee, nou, ik niet hoor. Nee? Nee, oh, de, de... ik val daar wel echt buiten. Oh, Oké, okay. <laughs> okay. okay, maar dit is dus de mens op tv in een mooi huis, in een gouden kooi. Ja. En, en ik. Ja. En was een beetje treurig, weet je ervan? Ja, en, en en daar ben ik absoluut treurig van. Het is zo, en daar moet ik ook eerlijk over zijn, dat. Hoe meer je dan zit te zeiken op zo'n programma, hoe meer je het dan toch ook opzet. Ja, ja maar dat krijg je dan. Hè? Want zo'n programma, ik wil ik de, de Gouden Kooi, vond ik ook echt ruk gewoon. Alleen je gaat dan toch ineens, ga je toch kijken of zo. Dat je, omdat je toch wel weet hoe het dan afloopt met die dikke. Maar ook om boos te zijn Van, jezus, wat een kutprogramma. Ja, kutprogramma. En, en, ik heb ja. dat bij de Kardashians. Dat ken ik niet. Ken je dat? Nee. Oké, okay, ken je Kim Kardashian? Nee. Maar daar moet ik dan even iets over vertellen. Je had, je had, jarenlang had je Paris Hilton. Dat was, die werd beroemd omdat, nou ja, vanwege sekstape ook, hè? Ja. Um, maar die deed niks met haar leven. Nee, mm -hmm. hey, geluidje. Ja, geluidje. Maar die was dan wel heel rijk en die had een fantastisch en ingewikkeld sociaal leven. Ja. En Kim Kardashian heeft dat ambacht uh, naar een volgend niveau getrokken. Die werd ook bekend met sekstape, ja. Met een rapper. Ja. Nou ja, een armbi-zanger. En die kan ook niks. Ja. Maar die is... Die heeft meer volgers op Twitter dan Obama. Maar, maar en wat willen mensen daarvan aan weten? Want om... Nou, die heeft dus een eigen reality-soap. En ze is, ze is wel een enorm lekker ding, moet gezegd zijn. Ja. Ze zijn Armeense Amerikanen. En met lang zwart haar. Ja. He, en een fantastisch soort Dolly partenachtig figuur. En het gaat absoluut nergens over. Maar het is me toch vaak vaak overkomen, dat ik op zondagmiddag om 1 uur zeg maar dat zie, denk wat een kutje, en vervolgens om half zeven <laughs> s avonds denk ik oh, het is, het is, het is... Het dan is. denk je nog steeds wat een kutje, alleen dan heb je al een leegvles wijn En alles gezien, Beeldbuis crack Ja, ik heb dat een beetje met de hils. Dat is allemaal dat... <laughs> het is dat, het is dat Charlotte Ik volg hè? Heidi Montek op Twitter. Ja? Ja, ik vind dat heel leuk. <laughs> Voel je daar niet iets van schuldig over? Nee, nee, helemaal niet, absoluut niet. Nee, ik heb niet... Uh... Oh sorry ik zit, ja, ik zit ondertussen zit ik ook allemaal knopjes in te drukken. Ik ga hem nu nog één keer proberen zo meteen, maar ik voel me daar niet echt schuldig over, nee. Maar die Heidi uh, is iemand die alles toch op een gegeven moment aan haar lichaam is ja, ja, dat is het mooie, want zo ben ik uh, geïnteresseerd geraakt. Want zij was dus gewoon een normaal meisje die gewoon van 23 gewoon goed eruit zag, prima, niks mis mee. Nee, het is te veel geld, maar voor de rest was er niet zoveel mis mee. En, uh, en toen dacht ze op een gegeven moment, weet je wat, ik ga, uh, ik ga 13, 13 uh, operaties tegelijk doen. Ja. En dat is echt, en nu, en dat het allermooiste vond ik dus. Toen had de vriend had het uitgemaakt, en, um, en zij ging toen uh, treuren. Maar dan, omdat zij dus zo leeft in het openbaar en zo erg leeft met de pers, heeft ze dus een roze flanelle pyjama aangetrokken. Is ze naar buiten toe gegaan, waar, waar honderden paparazzi fotografen altijd staan voor haar bij de Is ze op een stoepje gaan zitten en heeft ze haar treurblik opgezet. Dus op internet moet je maar eens een keer zoeken op Heidi Montag en Morning of zo. Als in treuren. En dan, maar dan zie je haar dus treuren op een stoepje. Omdat zij denkt dus dat je zo moet treuren met zo'n pruillipje en zo. En dat het met de met de relatie. En later is het ook allemaal weer aangegaan. En nu is ze, heeft ze, heel gek... heeft ze in één keer spijt van de operaties. Ja, Al die dertien. Ja, ik had er iets langer over nagedacht als ik haar was, maar goed. Maar Alle wat dertien. Ik, wat niet ik super fascinerend vind, los van de inhoud van je verhaal... is dat, en dat heb ik dus ook als ik over die slechte televisieprogramma's praat. jij ligt hier wel op. Dus jij hebt een heel mooie glimlach... en jij ja, zit helemaal het in het verhaal. Ja. Wat is dat toch ja, met een slechte tv? Maar dit is denk ik niet slechte tv. Ik denk dat dit wel... Dat dit, Kijk, je hebt slechte tv en, en je hebt uh, tv die expres gewoon niet zo... Uh, wat, wat geen hoog niveau tv is. Maar dat is expres zo. Want uh, de, bedoel, dat is ook lekker gewoon om lekker te kunnen zeppen en dat er dat dat niks op is, maar dat je toch blijft hangen. Dat is eigenlijk gewoon goede tv. Slechte tv zijn programma's zoals The Secret Story... waar, waar, waar je die dan een drol in de kaart moeten leggen... omdat er anders niemand naar kijkt. En dat er dus gewoon... Weet ik veel, 14 volwassen mensen zich moeten gaan afvragen wie toch die drol in de kamer heeft gelegd. Dat is echt, vind ik geen tv. <lacht> vind ik, geen... ik ga nog even nadenken over een slecht tv-programma. Doe dat thuis ook. 0801121. 0801121. Even kijken of ik uh, wat kan starten. Mijn kastje krijgt een beetje. Nee, ik doe het niet meer hoor. Ik weet niet wat het is. Nou, ga deze eens, eens proberen. Ik, doe die, ik sla die hele open over. Vind je het goed? Ja. Ik ja? ja? ja. denk niet dat het er nog van komt. Vermoed ik zo. 0800 en dan gaan we het hebben over slechte tv-programma's. Ik zit nog een beetje zo door, door tvgids.nl heen te, te zeppen. Even kijken hoor. Wat ik ook slecht vind is uh, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Dead 70 Show, ken je dat? Ja. Comedy-serie. Ja, ja, ja. Heb ik nooit echt bekeken. Ik Doet... weet wel dat er één iemand in zit die ik wel knap vind. Ik kan altijd wel. De, dat ik denk, oh ja, er zit één iemand in die ik wel knap vind. Maar heb ik nooit echt gekeken. Maar mensen doen altijd alsof dat heel goed is. Omdat er ja. heel veel naar wordt gekeken. Maar dat is niet zo. Want het is gewoon, een, het is gewoon niet zo'n hele leuke tv-serie. Gewoon echt met je uh, Ik ja. weet iets wat slecht was. Nou, kom erop. Het, nu begint nu, begin, nu begin te ja, draaien. Ja, nu moet los, ja. Oké, okay, je ja, had natuurlijk de fantastische serie Friends. En die duurde wat 13 seizoenen. Ja. En toen van alle karakters uit Friends kreeg Joey... Ja. Een spin-off show, een soort vervolgshow. Ja. En dat was mijn partij slecht. Want dat was juist het minst leuke karakter uit de serie? Nou ja, ik vond hem... Hij was, hij was zo'n zo soort sluitpostkarakter. Wel fucking grappig. Oh, dat mag je niet zeggen. Wel. wel super grappig, maar... Maar ik bedoel... Ross, Monica... Chandler. Rachel. Rachel. Maar goed, hij kreeg dus een spin-off serie. Ja. Daar waren alle andere Friends toch ook wel een piep beetje jaloers op. Ja. En die show, die show ging dan Joey heten. En hij verhuisde zijn karakter naar L.A. Want dat ging hij toch maken in, de, in, de, in, de, in Hollywood ja. als acteur. En dat was me toch een partij slecht. Hmm. Ben ik nog steeds heel nadig over? Ja, ik kan me voorstellen. Wat een, een beetje. Dat verpest een beetje de, de, de ervaring, natuurlijk ook. Het, een beetje de dinsdagdip onder de televisieprogramma's. Ja. <laughs> Goed. Nou, deze en veel meer slechte tv-programma's. Ik hoor ze graag van je NORD 121 121 Ja, we doet het! Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4-7. Nou, het is 4 uur geweest, inmiddels 10 minuten over 4.4.7 is dit goed nieuws voor Tommy Christian. Want Nederland heeft hem namelijk verkozen tot Zorro. Gisteren won hij dat tv-programma en nu heeft hij dus de rol. Hij is Zorro in de musical Zorro. Bart Veldkamp, de schaatser, is gisteren zijn Belgisch record op de 10 kilometer kwijtgeraakt. Tijdens de wereldbeker in Salt Lake City schaatste Bart Swings die afstand in een tijd van 13, 23 en 9 seconden. En dat is sneller dan Bart Veldkamp in 2002. En volgens Fok.nl is radiomaker Robert Jensen niet vrijwillig vertrokken bij Radio Veronica. En dat zegt DJ Erik de Zwart volgens Fok.nl. De Zwart vermoedt dat Radio Veronica gewoon van hem af wilde omdat hij luisteraars wegjoeg. Daar kan ik me niks bij voorstellen, luisteraars wegjagen zou ik nooit doen. Goedemorgen, 4-7 is dit en het is leuker dan een film. Wat is mijn favoriete film. Uh, <laughs> ik kijk altijd een beetje van die uh, dansfilms dus en zo, step-up. is uh, Le Amour Imo Imaginable. Van Xavier Dolan. The Black Swan, maybe? Gladiator. Uh, Black Swan. Waarom? Omdat hij heel mooi en dramatisch is en uh, goed de emoties uh, vertelt. Inception. Er zit wat meer in dan alleen een beetje uh, los verhaaltje. Nou wat ik een mooie film vind is uh, niet Titanic, maar uh, hoe heet die andere? Poseidon? Ik kijk nooit film. Uh, the Button of Benji. Ja, The Curious Case of Benjamin Button. Die. Binnenkort hè, de Oscar-uitreiking. Kijken of we daar iets mee kunnen doen hier in de nacht in 4-7. Twitter met ons mee. De hashtag is 4-7. Dus uh, zo'n hekje en dan 4-7. Of 4 7 bnnnl En je kunt natuurlijk ook bellen. 0800-1121. En uh, we doen even een experimentje Dit, uh, deze nacht. Want de microfoon staat altijd open. Nog altijd ook. Gewoon nooit dicht. Dus kan van alles. iedereen kan binnenlopen. Altijd staat de microfoon open. Nou, en als je dan uh, zo eens een beetje rond gaat kijken, dan zie je bijvoorbeeld. Wim, Wim, Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, hallo, goeiedag. Oh, ik moet even die andere ophangen, zo, die is weg. Ja, ja. We hebben het over slechte tv-programma's. Ja. Um, <laughs> wat, vind, wat vind jij nou echt een slecht programma? Gewoon echt slecht. Nou, ik zat er net nog even over na te denken hoe het heet, maar ik geloof dat het Recap heet. Ja. En het is. Uh, dat, het is zo walgelijk, het is zo op sensatie. Uh, uh, gebaseerd. Uh, dat de mensen zich verlekkeren in de narigheid van anderen. Waar ik dus altijd al een hekel aan heb. Yeah. En het is dat uh, ze halen auto's terug. Die, uh, waar een betaalde achterstand van is. En het, er zijn een paar ongelooflijk smerige vetkleppen die dat doen. Yeah. Uh, helemaal vol met uh, tattoos. Nou ja, dat, uh, dat, dat mag dan, maar. Uh, het, het is een combinatie van factoren die het steeds. Uh, smeriger en misselijker maken. Maar wat, doen, wat wacht even, hoor, want het, is, het programma heet dus recap en dan halen Ik ze dacht dus... Ik is het wel, dus, ja, dat het recap heet, Oké, okay. ja. en, dan, en dan zijn er dus mensen die dus, um, een, dus een, uh, een auto weer ophalen van, me van mensen die het niet meer kunnen betalen, ofzo? Juist, precies. Ah, oké. Okay. En dan krijg je dan uh, een soortige wegpartijen, en uh, bedreiging met pistool, en huh? uh, vrouwen die gillend de andere vrouwen aanvliegen, en het is weer, Ik heb het één keer gezien en ik ben er zo, uh, ik denk, hoe is het in vermogen dat dit uh, voor de grote massa gepresenteerd wordt en dan ook uh, nog aangekondigd van dat het zo'n goed programma is. <lacht> het is, het en, is echt, maar waar wordt ik dat, dan... dat het RTL is, ik weet het niet zeker, ah, ja. maar okay. uh, daar gaat het nou ook niet om. Maar, ja. nou, wat ik, dat, maar er wordt zoveel uh, uh, onzin gemaakt en dit is dan echt een, ja, ik vraag me dan af... Uh, wat er dan leuk is om naar te kijken, ik snap al dat het ook niks aan is, want je ziet alleen maar krijzende schreeuwende mensen. En op een gegeven moment weet je het wel met die schreeuwende mensen en die mensen die boos zijn, toch? Ja, nou ja, dat, dat zal dan wel, maar het schijnt dan toch zo aantrekkelijk te zijn dat uh, dat programma dat loopt al een tijdje. En ik zie het elke keer weer aangekondigd staan. En uh, ja, er zijn natuurlijk uh, variaties op hetzelfde thema. Die schijnen dan toch wel aantrekkelijk te zijn. Ja. Er is ook nog zoiets als wegmisbruikers. Dat is ook zoiets. Uh, daar zit het mens ook van te genieten. Ja. Van dat iemand anders de fout ingaat dat hij vreselijk gepakt wordt. Maar dat vind ik nog wel leuk hoor, wegmisbruikers. Ja, ja. Nou, nee, daar hoor ik ook. Dat, dat belerende van dat hele verhaal met, met die... Nee, dat, daar heb ik ook uh, duidelijk niets mee. Nee. Maar, goed. maar, dat, maar dat, want daar, daar zit nog wel een soort van maatschappelijke functie in of zo. Behalve nee. dat het soms wel heel erg dat je denkt van... man, dat, uh, die man rijdt vijf kilometer te hard, nee, laat hem met rust. Maar, maar er zit wel iets in zeg maar, dat je niet door Rome mag rijden... en dat laten we dan zien. Ja, dat weet je ook wel natuurlijk, dat je niet rood mag rijden. Ja, dat, precies. En, en het wordt gewoon opgeklopt om, om het uh, interessanter te maken. En uh, dan, uh, dan zo'n politieagent die je dan nog een beetje gaat staan te vertellen... van, uh, dat het, dat, dan, meneer, u mag echt niet door rood rijden. Nee, <lacht> ja, dat, dat weten ja, we dan dat wel. Dat snapt ja. die man ook wel natuurlijk, hè. Ja. ja, en ik bedoel, als je 140 op een weg gaat rijden waar je uh, 60 mag... dan weet je ook wel dat dat niet mag natuurlijk. Ja, ja, ja, maar ja. dat zijn extreme. En die worden als, als zijnde bijna normaal... Dat dat constant maar in het verkeer gebeurt. worden die uh, aangehaald. Nee. Nou, dat is het. Maar goed, dat is dan nog één. Er zit dan nog een basis van. Uh, van realiteit. Maar dat, daar, wat daar in Amerika gebeurt. met het uh, weghalen ja, van, die, uh, van die auto's dan. En, uh, dan is, uh, het zijn hele, hele nare, vervelende mensen. Een hele dikke vrouw dan. met ongelooflijk veel tattoos overal. die. Uh, dan, uh, dat is de, die doet de administratie. En die schreeuwt er dan overheen van... Nee, ja, pak hem nu, want uh, anders krijgen we hem niet. Ja, uh, zo, dat soort ja, verhaal. Het ja, ja, is ja, ja. echt... Uh, nou ja, goed, dat is gewoon iets... Ik denk van, ja daar hoef ik die tv niet te hebben. En nee. dat, in, in mijn onschuld zit ik dan wel eens iets op... En dan denk ik, jezus, waar zit ik naar te kijken? <laughs> ja, dan moet je er meteen... Ik zat laatst, joh, dat was echt... Dat was, ik, ik schrok gewoon een beetje... Want uh, ik zat naar het tv te kijken, naar, naar, naar RTL 7. En ja. je hebt daar dat programma over die, uh, over die kleine mensen die aan het vechten zijn. Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen. Was ik spussen. heb ook iets van, maar ik heb het niet, uh, nee, niet gevolgd. Nou nee. echt, ik raad je aan het ook niet te doen. Want het is echt... Het is zat, ook zoiets duur. Nou, erg. Want de, wat, kijk, kijk, dat ze. Ja, dit dat, is nog met mensen die nog... Uh, door de natuur al minder. Uh... Ja, ja, dit zijn. Dit zijn ja, ja, ja. Ja, kleine mensen. Ja, ze noemen het daar midgets. Maar volgens mij is dat ook wel heel erg. Uh, nou nee, ja, goed. Maar dat doet er ja. niet Maar, maar de, Ja, maar dat dus, is ook al een scheldwoord. Ja, Amerika, precies. Dus, ja. dus het begint al slecht. Ja. Eigenlijk. En dan, dan moeten ze gaan vechten. Nou ja, oké. Okay, tuurlijk mogen die mensen ook, ook een vechtsport beoefenen. Alleen iedereen weet ook dat dat wordt gedaan omdat. De, de grote massa, dat, moet dat dan grappig vinden? Nou, dat bedoel ik dus met dat ander ook. Dat je, het is, daar is het op belust. Het is gewoon de sensatie van... Ja... Vreselijk. Ja. Dat mag je toch niet anteneren, zo. Ja, en dan het ergste vond ik nog... is dat dus, nou, daaromheen gebeuren ook dingen... naast de training voor dat vechten, wat ze gaan doen. Ja. Is dat ze dus op een gegeven moment een spelletje deden. Ja, ik zat er echt naar te kijken. Ik dacht van, waarom zenden ze dit uit in godsnaam? Want dan moest dus iemand die, die plaste in een potje... en iemand anders moest het dan opdrinken. En ik zat dat zo aan te kijken. Ik dacht van, nee, dat ja. zijn volwassen mensen die dan... Die dan urine gaan opdrinken. Ik dacht echt ik dacht echt hoe, maar, maar waarom RTL ook denkt van god, dit gaan we uitzenden. En toen ja. wilde ik ja. eigenlijk, ik wilde eigenlijk wilde ik ze bellen om te vragen wat ze er eigenlijk zelf van vonden van het programma. Of... Kreeg je daar een antwoord op? Nee, of, ja, ik, moet... nou, ik, heb, ik heb ook al in die overweging gestaan, hoor, verschillende keren om te denken van nou, ik ga gewoon eens bellen. Maar ja... Ja, maar ja, krijg je een antwoord? Ja, ik weet niet of je nee, een antwoord krijgt. Nee, dat krijg. denk ik niet. Dat nee. begin ik eigenlijk al niet aan. Nee, nee. En ik vind het prima als... Kijk, tv-programma's kunnen best slecht zijn. En dat kan, de, de, dat kan allemaal best. Maar je kunt ook gewoon... Dit is gewoon bewust gewoon... Bewust ja. gewoon... Bewust onzin. Bewust dom. Ja, ja. Ja. ja, maar... Ja, ja, precies. Goed, Wim. Eh, dank voor je verhaal. Ik ga, okay. ik ga er niet naar kijken. Recap. Nee, dat, ik zou het <laughs> zeker niet doen. Of, of, of uh, zou het moeten zijn alleen om even te begrijpen wat ik bedoel. Ja, precies. Want precies. het is echt smeren. Misschien doe ik even op YouTube, kijk ik even een flart en dan uh, weet ik het ja, wel. Ja, nee, of, dat is een goede, dat is een goede tip. Dank ja. Ja. Oké. Okay. Dankjewel Wim. Goed zo. Aangetroffen uh, uh, hier in de studio. Je hoorde hem net al even binnenkomen. Want alle microfoons staan er echt de hele tijd open. Hè. Frank van Lust, ja, ja. de regisseur van Lust. Hey. Kijk, jij naar, kijk jij veel tv eigenlijk? Nee, ik kijk heel weinig tv. Heb dat... je ook niet echt een tv-programma? Nee, nee. We hebben één tv in huis en daar zit altijd mijn dikke huisgenoot voor. Oh, ja. En die kijkt alleen maar naar. Dat vind ik heel. Ik vind het, je hebt Comedy Central, best leuk. Heb ja. dus je alleen maar van die Family Guy-achtige dingen op. En één aflevering van Family Guy vind ik wel leuk. Maar dan heb je weer een rip-off <lacht> met een of andere Amerikaanse vader. En dan heb je, nou ja, allemaal. Dus ik... Ik, wil, ik wil zo weten welk tv-programma jij het aller aller, aller slechtst vindt, oké? Oké. Jij hebt wel okay? okay. even tijd, hè? Zo so dit is Stroke? Ja, de nieuwe. Fair. En de cover of Darkness 4.7 is dit. Het is 20 minuten over 4 last.fm-lijstje. Oh, wat een goede plaats, hè. The Undercover of Darkness van The Strokes. Zo zijn we helemaal terug. Weet je wat ik grappig vind, Frank? Nee. nee. Aan TV, we hebben het over tv-programma's. 0801121. wat jij een slecht tv-programma vindt. Um, je hebt bij SBS 6 heb je dus tv-programma's en die hebben allemaal een titel meegekregen en die vertellen dan wat ze doen. Dus dan heet dus bijvoorbeeld, een programma heet Actie in het Attractiepark. Oh, <laughs> oh wat zo dat leuk. <laughs> en heb je hebt een hele mooie, Droomhuis op het Platteland. Dus dan heet, het is niet zeg maar het onderwerp van het programma, maar dat is meteen de heet... titel geworden. Droomhuis van het, uh, en het beste idee van Nederland. Wat echt misschien wel het slechtste tv-programma van Nederland ja, ja. is ook. is dus schrikkelijk. En wat de, de ergste in die reeks is natuurlijk Sterren dansen op het ijs. Maar kijk je dat? Nee. Oei, oei, oei. Dat is echt. Ja, ik zet daar dan langs, hè? Soms. Ik kijk ook niet veel tv, want ik, ik werk s'avonds. Phew, goede genade, zeg wat, een paard. Er zijn toch een beetje gevallen sterren die gaan dan op het ijs leuk doen? Ja, ja. Die nee, vallen ook dan... Ja, die vallen ook. Ja, jou, jouw slechte tv-programma. Nou ja, dat, ik moest even nadenken, want er zijn, uh, dit, al die, die titels die jij noemde zijn natuurlijk ook slecht. Daar kijk ik ook niet naar. Maar wat je overal ziet, zowel bij de publieke omroep als bij de commerciële zenders, de funny home videos. <laughs> oh! Daar maar. Dan? dan zie je weer een kindje op zijn bek gaan oh, lachen. Dan zie je weer een, een oom die een taart wil gaan aansnijden. En dan valt hij met zijn snuit erin. Ja. En ook, maar echt overal. Dus de trossen uh, zendt het volgens mij nog steeds ja. uit. En SBS6 doet er aan mee. Ja, SBS7 SBS, SBS heeft dan ook meteen zo'n uh, zo titel aan verbonden. Lachen om home video's. <laughs> Weet je ook meteen wat je moet doen? Wat voor het, oh, nee. ja, dat, ja, maar, maar En dan doet uh, Hans Kraaien. Jullie met die blonde haren? Ja, die, die ja. doet het dan. Hè? Die mag het presenteren. Dat ja. is echt de kutste klus in heel <laughs> Hilfsburg, volgens mij, om te presenteren. Ik vraag me nou af hoe dat dan gaat. Want dan heb je dus een contract. Um, en dan. Uh, dan, dan zeg je, neem ik, ik neem aan dat je niet onderhandelt. Ik, ik moet. De... <laughs> ik wil die hoofdvideo's. Ja, dat zegt niemand, toch? Maar hoe komen ze aan al die hoofdvideo's? Want het ja. zijn er bij, volgens mij nooit Nederlandse inzendingen. Nee, het zijn altijd Amerikanen. Je ziet ja, ja. inderdaad Engelse of Amerikaanse kleren en mensen erin. Ja, ja ik weet eigenlijk niet hoe ze er aan komen. Dat weet ik eigenlijk niet. Ja. ja, ik denk dat er een soort van pool van. Home video's was dat ook de leukste is. thuis? Was dat ook ja, hetzelfde? dat deel in de mol. Die is ja. heel groot meegemaakt. Nou ja, dat was dan wel. Weer, dat had dan weer een beetje een speertje of zo. Ja. Maar dat, wat Hans Kraai doet, dat is gewoon ja, filmpjes aan en afkondigen. Ja. Ja, maar, ja, ja. En dan, maar ook hele stomme filmpjes. Ja, maar er, wat ik zeg, dan zie je een kleuterfiets en dan breekt ze een stuurtje af en dan gaat hij op zijn bek. Ja, ja, lachen. ja en dan komt, daarna komt een nieuwe kleuter die ook op zijn bek ja. laast, Want Dat valt altijd in een rubriekje. Ja, en dan leedvermaak. Dat, ik ben niet ja. zo van het leedvermaak. En hoeveel mensen heb jij wel niet zien vallen in dat soort programma's die gingen trouwen op een stoel werden gezet en dan er vanaf laten Het gebeurt altijd hetzelfde. Maar ja, maar het is wel tof. Hè. Mensen vinden het wel tof, want het is op Dumpet.nl bijvoorbeeld. In ja. YouTube worden dat soort filmpjes echt super vaak bekeken. En dat is het ook. Leedvermaak, dat zie je. Uh, Jackass, dat was natuurlijk ook een soort leedvermaak. Dat vond ik trouwens wel. Dat was wel weer kattenkwaad of zo. Ja, ik had er niks mee. Maar dat Jackass. was niet in scène gezet. Want. Ik zweer, al die home die zijn echt de helft is er niet van waar. Dat hebben ze gewoon expres gedaan. Als ja. iemand in de plas struikelt, nou, ja. hoe vaak ben jij in de plas gestruikeld? Nog oh, nooit. Nee. nee. <laughs> mensen strijken niet zo dus in de dat plas. is echt je reinste onzin. Ja, dat denk, ik ook. dat denk ik ook. Nou, zo. Ja. Ik had er dan geslapen. <laughs> ik heb even allemaal gewoon gespuwd. Heel goed. 0800 1121 als je dat ook wil doen. En dan krijg je op dit moment, ja, dat is wel grappig. We hebben dus drie... Uh, Regisseuses dus aan de andere kant van de lijn zitten. 0801 in T1. Op dit moment krijg je nou Angelique aan de lijn. Daar uh, gaan we zo meteen ook nog even mee babbelen. En Lieke is er ook. Ook die spreken we zo meteen nog even. En dan hebben we het over de slechtste tv-programma's. Wat vind jij nou echt een slecht tv-programma? Je hebt nog gevoetbald, hè, Frank? Ja. Ging het goed. Hè? Gescoord. Ja, echt geweldig. was Dat het. is het een verhaal. Je ja, ik heel, heel kort doe ik ja, hem ja, maar voor. Doe want wel, die ja. trein die gaat bijna. Ja. Stonden 3-0 achter in de eerste helft. We hadden wind tegen. Balen, balen, balen een beetje een zak en as. Tweede helft. 6-3 gewonnen. Hoe kan dat nou? <laughs> Heel laag niveau is het. <laughs> maar hoe kun je nou eerst 3-8 staan dan 6? Ja, ik had een rijpe banaan gegeten in de rust. Ah, dat is ik wel. had er één gescoord ook. Okay. Van de zes. Maar, maar, ho <laughs> maar hoe kun je dan eerst... Was er andere condities? Nou, ja, er kwam iemand in en die was, speelde goed. Die scoorde de eerste. En toen hadden we echt een tweede Wat van over 30 meter, die we door de wind werd gegrepen en over de keeper ging. Dus toen stond het er een keer 3-2. En toen brak het een beetje met de tegenstander. Ja. En toen de ene naar de andere bal, 4-3, die scoorde ik dan. 5-3, 6-3, ja, toen gingen we juichen de kleedkamer in. Goed. Gefeliciteerd. Uh, <laughs> Dankjewel. Fijn dat je hebt gescoord. Spreek je volgende ja, week. Ja. Doei. Tot Adam Lambert en what do you want from me? Anouk! Anouk! Anouk! Hallo! Hallo, what do you want from me? <laughs> ik, wil, uh, ik wil eventjes wel uh, babbelen over slechte televisieprogramma's. Ja, want uh, we hebben, daar hebben we het over, over, over slechte tv-programma's. Ik zit nog even te denken over de smaakpolitie. Ken je dat programma? Oh, daar word ik niet vrouwelijk van. <laughs> ja, precies dat programma inderdaad. <laughs> ja, ik, ik wel. Ik vind dat wel een leuk tv-programma. Kan ik, wel nou, om, kan ik wel om lachen? Ja, het is, het is lachen om één keertje te kijken. Maar iedere week zien hoe... Uh, hoe, hoe heet hij nou? Rob yeah. Hoe hij uh, Chinese, Chinese restaurants binnenvalt om daar uh, alles af te zeiken. Dat hoor ze Nee, <laughs> laat maar. Nee, ja, ik vond dat wel grappig. En wat ik ook echt, echt een topprogramma vond. Daar heb, ik echt, uh, daar heb ik echt met veel plezier naar gekeken. En binnenkort gaat het weer beginnen. Is Top Chef. Dat, dat is een kookprogramma. Alleen dan met, um, um, met uh, Julius Jaspers. Als de presentator samen met Robert Kranenbach. Dat zijn, dat zijn twee, twee chef-koks. Mm. En, uh, en die gingen dan mensen leren hoe ze dan moeten koken. Nou ja, dat, dat, maar dat vond ik dus echt wel een, een leuk tv-programma. Gewoon lekker kijken. Duurde ook een half uur. En er zat lekker veel reclame ingemoffeld. Dus dat vond ik ook wel grappig. Vind ik altijd, spot, spot de reclame doe je dan altijd. Ja, dat vond ik precies. altijd leuk. Dus uh, Nee, dat vond ik wel lachen. En hey, Wat vind jij nou echt een, echt een slecht tv-programma? Wat ik echt verschrikkelijk vind. En... Um... Ja, dat, dat is goede tijden, slechte tijden. Ah, mijn, moeder, mijn moeder kijkt het iedere avond. Ja. En, uh, nou ja, ik ben geboren in 1990 ja. en ik, ik, ik kijk al vanaf het begin mee, zou ik het zo zeggen. Maar, maar, maar toch vind je het slecht, want je, je, je blijft kijken of zo? Nou, ik kijk niet hoor. <lacht> <lacht> niet meer in ieder geval, nee, ik. Uh, nee. Maar dat is ja, toch het juist staat dan thuis op. Maar het is toch juist een heel goed tv-programma, toch? Daar kijken toch miljoenen mensen naar? Ja, maar het is... Nee, ja, het trekt mij gewoon echt niet. Ik, ik trek het heel slecht, dat hmm. programma. En wat vind je er dan zo slecht aan? Het acteerwerk. Oh, oké. Okay. Dat moet ik echt om huilen. Ja, je vindt dus gewoon echt gewoon dat... dat je ziet dat het geacteerd is. Ja, precies. Vooral die cliffhanger op het einde, nou echt. Hmm. Nee. Ja, ik vond het altijd wel... Ik heb er ook wel eens naar gekeken. Dan blijf je toch hangen. Omdat het wel zo slim in elkaar zit altijd... Dat je toch, dat je toch wel blijft hangen of zo. En dat je toch wil weten hoe het afloopt. Misschien nou, daar juist. heb ik geen last van. Nee, daar heb je geen last van. Goh, goeie, nee. dat je dat zou zeggen, dat had ik niet verwacht. En kijk je, je, je, je vroeger wel eens naar andere soaps? Goudkust, um, onderweg naar morgen. Uh, nee, ik ben nooit nee? zo'n soapie geweest. Ah. Ja. ja, dat kan nee. natuurlijk. Ja de, ja de meeste mensen die kijken al eens naar een soap, maar jij? Maar, en, waar kijk je wel naar dan? Of kijk je überhaupt weinig tv? Uh, ik kijk niet superveel tv, maar als ik kijk... Want, nou, oké, okay, ik, ik kijk ook wel een van de slechtste series van... Uh van de televisiewereld. Dat is Glee. Wat? Bee? Glee. Glee. Oh, die uh, die, uh, die musical achtige musicalachtige serie is dat, hè? Ja, die dansende, springende. Ja, Glee inderdaad. Ja. ja, dat heb ik nog nooit gezien. Dat, uh, dat zou ik <laughs> niet weten of dat leuk is. Maar is dat leuk? Ik vind het. Ik vind het fantastisch. Maar is het, het? Is ultiem feel good. Is het toch? Ja, het is het is super feel good en je kan gewoon lekker je verstand op nul zetten en, uh, en oh. kijken, maar maar dat is misschien ook het, uh, hetgene wat uh, de meeste mensen. Uh, GTSP, uh, wel trekt. Ik vind, ik vind het altijd een beetje een ouderwets medium, dat TV. Nu nee. ik erover nadenk. Want je kunt, het is zo staat, Kijk, met radio kun je lekker meebellen en zo op 0800 1121. En dan kun je lekker je verhaal vertellen. En dan, nou, dan heb je ook nog wat aan. En dan ga je zo meteen weer verder luisteren. En nou, dat is dan leuk. Alleen bij TV. Je zit maar te zitten. En het enige wat je kan doen is. Uh, is, is SMS'en of Benson. Dus wel of niet moet winnen. En als je dan eens een keer mag bellen, dan wordt er meteen verteld wat je, uh, uh, wat je, uh, je horoscoop is. Ja, dat is wel zo, ja. Nou, ouderwets, ouderwets medium tv. Een beetje, ja, ik zeg wel. altijd, het is radio alleen dan zonder fantasie. Dat vind ik. Ja, dat, ja nee, daar heb je wel helemaal gelijk Nou, dankjewel ja. Anouk. Ik ben blij dat jij zo... Uh, ...mij de hele tijd gelijk geeft. Daar hou ik van. <laughs> Bel gerust ja, nog eens. Het is, het is <laughs> okay. Dankjewel Anouk. Doei, doei. Oh, oh, oh. Als je nou ook thuis denkt, van ik wil ook even vertellen welk tv-programma ik echt ontzettend goed vind. of juist ontzettend slecht, laat het me weten. Ik ben benieuwd. 0800 1121 0800 1121. En uh, als je dan belt, dan krijg je misschien wel Lieke aan de lijn. Lieke, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, hallo. Um, um, we hebben het dus over tv-programma's. Slechte tv-programma's. Ja. Voordat ik wil weten wat jij echt een slecht, slecht, slecht tv-programma vindt. eerst even positief je beste tv-programma. Nou, ik wil even reageren op wat jij net zei. Wat dan? Dat het beste idee van Nederland het slechts, een slecht tv-programma is. Ja, daar ben ik het, het echt slechte... helemaal niet mee ah, ja, eens. Natuurlijk ben je daarmee. dan mee eens. Nee, nee, nee. nee, nee. Vind je, is goed, vee ik vee vind het zo leuk om naar te kijken. Hoezo? Die... Nou, die dingetjes gewoon die mensen bedenken. Er was een keer een jongetje van echt zes of zo. En die had echt een briljant idee om een buisje die je dan om een spijker heen kon zetten. Zodat je hem altijd recht in, de, in het hout slaat. Ja. En dat heeft zo'n kind al bedacht. Nou, dat vond ik echt fantastisch. Maar je kunt er gewoon je kunt, je kunt, iedereen er een spijker in de muur slaan? Oh, nee, want ja? die gaat altijd scheef en zo. En dan, uh, dan steekt hij uiteindelijk zo, zo schuin erin. Ja. Dus ja, dat uh, wist ik altijd. Geek maar dat vond he? ik heel leuk. Ja. Maar ik, had, uh, ik heb zelf namelijk ook een heel goed idee. Oh. Moet je wel dan even onder ons uh, houden. Ja, is goed. En de luisteraar. Ja. Um, nou, namelijk om een programma te bedenken. Een talentenjacht. Ja. Waar wij, waarbij je op zoek gaat naar een nieuw tv-format. Ja, ja. Dat is toch al eens een keer geweest, toch? Of niet? Nou, weet ik niet. Want er zijn zoveel allemaal dezelfde tv-formats. Ja, ja dat is waar. Je hebt natuurlijk wel. Uh, hoe heet dat ook alweer? De, de, de, de testlab of zo. Of tv-lab. Ja, maar, de ja maar dat is anders. Want dat zijn al tv-makers. Maar de bedoeling van die talentenjacht is natuurlijk dat mensen die eigenlijk thuis in hun kamertje iets knutselen. Of ja. dat, die, dat die ook een keer de kans krijgen om dat. Te doen. Ja, maar, dan, maar dit jaar waren er toch ook mensen die dan um, hadden gewonnen die gewoon thuis in zo'n kamertje zaten? Die een idee hadden? Dorpse meiden bijvoorbeeld? Ja, dat wist ik niet. <laughs> oh, sorry, sorry. Dat was niet mijn bedoeling. moet ik meer te kijken. Ja, maar alles is al een keer gemaakt, heb ik wel eens het idee. Ja, maar Alles. dat, ik, nou, ik weet niet, die film heb ik nog nooit gezien, maar ooit een keer de trailer van gezien. Mm -hmm. En die heet uh, Live, met een uitroepteken. Ja. En dat gaat erover dat een vrouw, dus ook weer een televisieproducent, die bedenkt op een gegeven moment een programma dat je uh, Russian Roulette, ja. ben je wel met zo'n pistool dat er één kogel in ja. zit, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dat wil ze dan live op tv laten doen. Dat ja. was een tv-show die zij had bedacht. Maar het idee achter de film is dat er gewoon alles is al gedaan. Ja. En je gaat zulke rare, radicale dingen op een gegeven moment bedenken. Omdat, ja, wat, dat is dan nog nooit gedaan. Nee, en, en, daarom, en dan kom je op zoiets extreems Ja, Ja, en daarom krijg je dus programma's, zoals The Secret Story... waar ineens midden in de kamer een drol ligt. Terwijl er geen dier in... Uh, bedoel, ja, ik heb een kat, die uh, laat ook wel eens een keer wat glippen. Soms, dat gebeurt bij beesten, okay. maar bij mensen niet zo vaak. Je hoor dan je daar niet. In. <laughs> dan, dan, dan hoort niemand dat. Alleen... Oh, jeetje, de, de, de, dat er dus een, een, een, een programma is met volwassen mensen, waar dus een drol, waar dus ineens ligt een drol in de kamer. <lacht> dat is echt daar. Nou, dat vind ik echt. Dat kan ik echt heel slecht tegen. Ja. Ik trek dat gewoon niet. Maarten, hebben we zo meteen aan de telefoon. Die heeft een onderweg naar morgen gespeeld en vindt het jammer dat het van de buis is. Zometeen legt hij uit waarom. En ik wil ook dus weten, Lieke, welk programma jij slecht vindt. Ja. Yes. De rest is dus iets gebeurd. Dit is dus niet de nieuwe single geworden van Adele. En het is een grote schande, want het is een van de leukste liedjes van de plaat. Rumor has it! Cool. Without your love anymore oh stom hè, Maarten? Maarten? Ja? Stom ja, hè, dat dit, dit, dat dit niet de single is? Ik versta je heel slecht. Wat, stom, ik er keer, ja. wat stom dat dit niet de single is geworden, van Adele. Ja, nee, ik, ik ben niet zo heel fan van Adele. Pff, echt niet? Ach, ben goed, ben goed ik ben niet goed wijs. Het is wel een leuk nummer hoor, maar uh, <laughs> ik vind het een beetje eentonig. Ik ben meer van climaxopbouw. Ah, <laughs> er moet, moet wel iets inzitten in de muziek, vind jij? Ja, ja, eigenlijk ja. ja. Hé hey Maarten, jij, uh, jij, uh, jij belde met 0800-121, we hebben het over slechte tv-programma's uh, en ook een beetje over goede, wat je wil. En jij zei, ik heb in Onderweg naar Morgen gespeeld. Ja, klopt. Nou, ik, ik, ik, uh, ik zat net te luisteren naar, uh, naar de vorige bel, uh, beller mm -hmm. en ik was het eigenlijk niet helemaal mee eens. Kijk, ik uh, kan niks zeggen over, of over GTS, want daar ben ik niet van. Maar uh, ik, ik weet dat onderweg naar morgen dat dat uh, nou ja misschien acteer technisch niet het hoogste niveau was. Mm -hmm. Maar um, kijk, je hebt wel een soort binding met zo'n soort soap. Ik heb zelf nooit onderweg naar morgen gekeken, naar GTST. Ja. Yeah. En uh, ja, ik vond het wel wel leuk. En je blijft erin geboeid, wat jij ook net zei, dus, uh, ja, dat vind ik vind ik eigenlijk ook. En uh, dan is het misschien heel saai, want qua acteerwerk is het heel slecht. Maar het is wel leuk leuke verhaallijnen en zo, het zijn toch gewoon een soort van buren van je. Ja. En dan wil je toch weten wat er met ze gebeurt. Dus, en en, en, het, en ja. maar, maar hoe kan het dan? Want, want wie, wie speelde jij in, uh, in Onderweg naar Morgen? Ik had een hele kleine rol. Ik speelde Sander, En uh, dat was een, uh, een uh, soort kakker. Een, uh, een korbal. Yeah. Die je samen met, met zijn twee maatjes uh, heel Amsterdam op te zetten. En uh, diverse personen verkrachten. En in elkaar ja. sloegen en zo. Dus dat was een... Uh, Oké. Okay. Leuke, leuke jongen. Ja, heel gezellig jongens. Maar dan. ja, dat is acteren, hè? dus dat mag dan. Maar, maar hoe kan het dan dat, dat het acteren toch niet helemaal... Uh, dat het niet perfect is? Weet je hoe dat gaat? Nee, ik wil geen uh, collega's uh, afkraken. Maar nee. uh, het komt meer omdat sommige mensen er gewoon heel lekker uitzien. Ja. <laughs> yeah. En dat het dan meer modellen zijn dan acteurs. Ja, ja. Dus die komen dan in die serie terecht omdat ze misschien... Uh... Een hele mooie kop hebben. Ja, en, en, en goed erbij passen. Omdat dan heb je bijvoorbeeld drie mensen met bruine haren... en dan moet er eigenlijk iemand bij die blond haar heeft. Ook al kan ze dan niet zo ja. goed acteren bijvoorbeeld. Inderdaad. Ah, oké. Okay. En, en jij dan? Want, uh, want ik kan me voorstellen dat jij, uh, als dit dan een bijrol was... ik neem dat je ook nog wel, wel, wel, nog wel wat extra wil ook erbij. En, en is dat dan, ben jij een beetje een serieus acteercarrière? Ja, ik, ik, doe, uh, ik, ben, ik ben bezig om acteur te worden. Ik kan mezelf nog geen acteur noemen, ik zit nu nog op de theaterschool. Yeah. Maar ik ben voornamelijk uh, bezig met musical. Okay. Dat is dan mijn, uh, mijn, uh, mijn richting. Yeah. Maar ik vind televisie... Kijk, ik kan, ik, kan, ik kan me niet binnenstaan op alleen musical. Want dat is gewoon... Um, punt 1 veel te zwaar. En punt 2 is het gewoon... Uh, nou, niet echt een hele vet pot. Nee. Maar ja, ik doe uh, ja, heel veel verschillende dingen. Ik uh, ben nu veel bezig met Net en zo. Dus dat is ook wel leuk. Uh, maar parents of ze ook Love You. Ik weet niet of je dat kent. Ja, dat is grappig. Ja, dat is toch dat, uh, dat, dat, dat je een vriend of vriendin speelt van een bekende Nederlander? Ja, klopt. Ah, wat dat grappig. Dus, uh, met Marit van Bohemen gedaan, de zesde aflevering. Ja. Dus dat was wel heel leuk om te doen ook. En uh, we zijn nu met iets nieuws bezig ook. Ja. Dus, en ik ben ook met Disney bezig met iets nieuws, dus dat is ook wel heel erg leuk. Met, met Disney? Oké. Okay. Grappig. Ik ook niet heel te ver op ingaan, maar dat, uh, dat loopt allemaal. Dat is wel heel vet. Ja, en, en, en, uh, ja? Hm? en ga verder. Uh, ja, voor is gewoon leuke dingen. Ik ben uh, nu ook uh, elke vrijdag en zaterdag op pad met een, uh, een nieuw rummerk. Ik uh -huh. zal geen namen noemen, maar dat uh, zijn we zo aan het promoten in Nederland. en een Ik wilde de kapitein van dat uh, rummerk. Ah, oké. Okay. Oh, rum. Oh, rum. Ik dacht run. Sorry, ja. ik verstand je niet. gewoon oh ja, dat rum ik dus <laughs> ja. nu net ook uh, uit uh, Asten. Ja. En, uh, nee, uh, we zijn in Helmond geweest net. We hebben nu onderweg naar Amsterdam. Dus, uh... En daar, daar drinken ze dan Lietz rum, dankzij jou nu? Ja, dat hoop ik wel. ja, ik hoop dat het flink omhoog gaat, ja. En, zo, en zoals, want jij, jij, jij, jij wil dan ook wel graag de musicalwereld in. En zo'n programma als Ik hou van Zorro. Is dat, uh, is dat iets voor je waar jij ook wel graag uh, mee zou uh, willen doen? Ik Zorro, ja. Oh, ja, nou, ik long, ben, ja. Ik ben dan niet echt het uh, type Zorro uh, wat in het programma gezocht wordt. Yeah. Ik had meer mee willen doen aan Jozef, maar ik zit net aan het begin van mijn opleiding in het eerste jaar. Okay. Dus ik wil eigenlijk nog wat meer bijleren om dan aan zo'n programma mee te doen. Want anders dan. Uh, ik wil wel een beetje, uh, zeggen beslaagd ten ijs komen, natuurlijk. Ja, precies. Je moet wel. Je, uh, je wil niet als eerste afvallen, natuurlijk. Nee, want je moet toch gewoon een beetje goede indruk achterlaten... bij ook van de Ende, natuurlijk. Ja, ja, dat lijkt me wel belangrijk. En, maar, maar als jij dan op de theaterschool zit... is het dan niet een doodzonde dat je in Onderweg naar Morgen hebt gespeeld? Ja, het is ook... Het bevlekt niet je hele carrière hoor, nee? en het is ook wel dat mensen zeggen, oh leuk en ze zijn ook wel jaloers, het is ook wel, uh, ja. Nou, ja, het is niet meer zoals, uh... want je hoort wel eens van mensen, ja, ik, ik, ken, ik ken die wereld niet zo goed, maar je hoort wel eens van mensen die dan, ja, die dan zeggen van ja, ik, toen ik eenmaal in een soap heb gespeeld, dat, uh, dan, daarna werd ik eigenlijk niet meer serieus genomen, wat ik wel echt raar vind trouwens, maar dat, dat hoor nou, je wel eens. Dus ik, ik heb natuurlijk niet een uh, vaste rol een paar jaar gehad uh, in zo'n soap, oh, ja, ja. het leven van camp heb dat natuurlijk wel gehad, ja. Maar die, uh, ik weet verder niet hoe zijn carrière verder gaat, maar hij, hij heeft ook wat muurschools gedaan, ook bij het Nederlands Muurschool Ensemble, mm. waar ik dus ook bij nu mijn opleiding uh, zit. Ja, okay. dus die uh, Nederlands Muurschool Ensemble. Yeah. En um, die heeft daar verder voor, voor mij ook niet heel veel nadeel aan. En ik ook, ik ben nog niet zo heel erg, uh, ik moet niet zeggen dat ik op straat uh, extreem herkend word van, uh, zeker niet nu een jaar na dato, uh, dat ik nog herkend word uit Onsweg Morgen. Nee, precies. Maar ik heb ook een lapje trouwens wel hoor. Ja. Maar ja. dat is nog maar net uitgezonden natuurlijk ook. En ja, ook al veel bekeken. In, uh, november, ja. Ja, ja. Nou, grappig zeg. Ik, uh, ik heb je site gevonden, Maarten. Oh, ik... je hebt hem ja, zeg, <laughs> ja, wel gegoogeld. Ja, dat dacht ik wel. Ik zie je staan in je piratenpak. Ja, dat is, dat is niet een piratenzame School. Uh, dat... <laughs> dat is iemand uit de Franse tijd. Ja, het had een piraat kunnen zijn. Maar ja, je hebt inderdaad ook geen ooglapje op. Dus dat... Uh... Dat is het. Ziet er goed uit. Moet ik je de rest nog noemen? Of zeg je van. Ja, doe maar even. Matentuid.nl. Maartentuit.nl Dankjewel Maarten. Hartstikke goed. Oké, dank je wel. op? Even kijken. Ik zou zo eigenlijk wel een kopje koffie lusten. Maar goed, wat ze zeiden kijk ik jou niet bij Het is Toeval, puur toeval. We hebben het over slechte tv-programma's. En we zitten nog even te wachten op jouw slechte tv-programma, Lieke. Wat ja. vind jij nou echt, echt een, echt een baggerprogramma? Nou, zal ik het even vertellen? Ja, doe dat. Je had, in Amerika had je Pimp My Ride. Met ja. een Exhibit, heel cool. En dat was dan echt een oud barrel wat ineens werd omgebouwd tot een... Busje waar een uitklapbare poeltafel uitkomen en een jetski en zo. Ja. heel vet. Ja, heel cool. Dan had je dat op een gegeven moment in Nederland ook. Oh ja. Ik, ik zou niet meer weten hoe het heet. Oh, volgens ja. mij met Nicolette uh, ja. van Dam. Ja, ik ik nou, op, op. en dan was het eerst een blauwe auto en daarna een rode met een wit streepje eroverheen. <laughs> dat was dan ongeveer het gepimptste wat het, wat het was geworden. Ja, dat was dat vond ik heel zo fijn. slap. Ja. zo'n slap aftreksel zo ervan. He. Dus dat vond ik wel. Uh, ja. Ik zit te kijken op Imma Wright Nederlandse editie, de grote beurt. Oh ja. Zo heet het. Die naam. Erin <laughs> <al>. <laughs> en dat werd uitgezonden door uh, door Veronica en gepresenteerd door Suzanne de Jong. Ik weet niet ja. wie dat is. Maar dat, en, dat, dat vond ik ook heel grappig. Want het was echt. Het was, er werden dan ook auto's. Kijk, in Amerika werden dan auto's binnengereden. Die helemaal aan gord waren. Ja, de maar wiel wat wel vanaf en vielen, wel kapot en zo. in ja. de bekleding. Maar wel zeg maar. Het model was gewoon zo'n oude Buick of zo. Of een oude Corvette. En het mm. waren wel vette auto's van vroeger nog. Maar hier werden dan ook in Nederland. We werden dan ook via het pandaatjes binnengereden. Ja. En dan werd dan een spoiler op geplakt. Ja. <laughs> en dat was dan, en dan een ander kleurtje, inderdaad. Ja. Ja. Ja, heel slecht, hè? Ja. ja. Nee, de auto maar ik heb sowieso niks met autoprogramma's. Hoor, want ze hebben. Oh, wel topkeer. Dat ja, vind ik zo leuk. Dat om is te gek. Kijken. Maar je hebt dus ook. Dat is, dat, is dus, dat is dus echt het enige autoprogramma. wat, dus, wat iedereen leuk vindt. en hoort, hoort, leuk hoort te vinden. omdat het gewoon heel tof is. Ja. Alleen uh, je hebt ook. Uh, PK heb je in, uh, in Nederland gepresteerd door uh, Rob, Rob, nog iets van de KRO, en het is dus eigenlijk Top Gear, alleen dan al gewoon gemaakt met veel minder geld. En dan ineens is het dan ook echt zo'n slecht programma, want dan al die coole dingen die ze in Top Gear doen, die wilden ze dan hier ook wel doen? Maar dat kan dan niet of zo. Omdat er gewoon niet genoeg geld is. Ja. En dat is natuurlijk ook zo met de grote beurten. Dus. Gewoon geen geld vormen via het panda. Een mooie ja, Maar ze missen ook een beetje creativiteit. Ja, een beetje flair en klasse. Ja, want je had daar echt dingen dat je dacht... Hoe kan, hoe kan dat? Ja, In een ah, auto gepropt worden. Altijd schermpjes erin en zo. Ja. Vette shit en zo. Ja. vond ik ook cool. Vond ik ook cool. En wat vind je nu leuk? als je nu je lievelingsprogramma? Wat kijk je graag naar? Nou ja, het enige programma wat ik eigenlijk bijna nooit mis... is de Wereld hoor. Oh ja. ja. Dat is ook, hoort een je bij. Uh, het pakket, hè. Etiel Boulevard, ik kijk ook altijd in herhaling. Ja. En uh, weer draai door. En dan Pauw en Witteman. Nou, en er komt, dan uh, komt er een nieuw programma aan. De Sing-Off. Ja. En dat, ga, dat zijn dan uh, hele a cappella-koren. Ja. Dus uh, dan gaan ze een liedje helemaal a cappella doen. Dus met een beatboxer erbij. En 6000 stemmig. En uh, heel cool. Moet er niet aan denken. Nou, volgens mij, want je had net ook een Glee-fan aan de telefoon. Ja, ik denk dat hij dat ook echt een fantastisch programma gaat vinden. Nou, ik uh, denk dat uh, Anouke, moeten we, zo heet ze, moeten we maar even mailen. Komt vast wel goed. Nou, dankjewel Lieke. Ga weer terug. Kom je telefoonboom. <laughs> en je kunt bellen 0112101121 121 als je nog iets te vertellen hebt over televisie, over slechte tv-programma's. Zometeen een hele, hele, hele speciale editie van De Plug. na Sia en Clap Your Hands. Clap your hands. Het is tijd voor de plug en deze keer is het tijd voor iets anders dan normaal. De redactie vond het namelijk tijd voor iets nieuws en dat namen ze heel letterlijk. In plaats van drie bekende DJs hebben we dit keer gekozen voor de nieuwslezers van de NOS. Ik ben Juri Stupinitski. ik ben nieuwslezer bij het NOS Journaal... en ik kies voor het nummer Radioactive van de Kings of Leon. Ik heb het een tijdje geleden ontdekt en ik draai het nu behoorlijk vaak... want het uh, zorgt ervoor dat ik tijdens een nachtdienst weer goed wakker word. Called, oh, die zanger die heeft een behoorlijk goede stem. Er zitten gitaren in en dat zijn voor mij de twee perfecte ingrediënten voor een topnummer... Daarnaast koppel ik het qua nieuws aan de opstanden die je nu in het Midden-Oosten en de Arabische wereld ziet. Als je naar de tekst luistert, dan ademt dat hele nummer eigenlijk het gevoel van saamhorigheid. En dat zie je ook terug bij die opstanden, bijvoorbeeld in Egypte. Daar gingen allerlei mensen van verschillende leeftijden, religies, zoals moslims, kopten en anderen de straat op... om met z'n allen een bepaald doel te bereiken. En ja, bij mij, bij mij ik vind het eigenlijk een soort revolutienummer wat wel wat vaker gedraaid mag worden op Radio 1. Ik ben Fleur Wallenburg, ik ben nieuwslezer bij NOS Headlines. Wij maken nieuws op 3FM en ik zit vooral in de ochtend bij Giel Belen. Have I heard, have I heard, seven birds were found, a possibly contagious type of flu. Ja, mijn plugplaat, de plaat die ik graag wil horen en wil promoten, is Bigger Things van People You Know. Er is mij gevraagd om een plaat te bedenken bij het nieuws of bij een nieuwsbericht dat mij heeft aangegrepen. Just hit Malibu. Ik dacht meteen aan Egypte, want daar zijn we wekenlang zo ontzettend mee bezig geweest. En dat is eigenlijk wel een beetje waar ik het over wil hebben. Um, uh, dat we soms hier op de redactie zo bezig zijn met nieuws en het snel en het brengen... dat als je dan in de auto terug zit, dat je dan eigenlijk pas gaat nadenken uh, wat er is gebeurd. En uh, het allemaal een beetje gaat relativeren. Um, en precies dat relativeren uh, uh, spreekt me dan soms wel heel erg aan... En daar gaat dit liedje over. Het is een liefdesliedje. Um, en in de periode als je ontzettend verliefd bent... Nou ja, die kennen we allemaal waarschijnlijk wel... dan kan je nergens anders aan denken. En dat is het ook een beetje met dit verhaal. Het begint ook echt met een, uh, met een, een stukje nieuws... Dat, uh, dat hij zegt van... Uh, nou ja, er, er was blijkbaar heel veel gedoe over iets met een vogelgriep... maar ik kon alleen maar aan jou denken. En daarom wil ik heel graag horen Bigger Things van People You Know. Ik ben Rachid Finch, ik ben nieuwslezer bij de NOS... dus je hoort me wel eens op Radio 1 of Radio 2 of 3FM... of een van de andere publieke zenders. En uh, nu ineens een plaat pluggen, dat is natuurlijk iets wat ik uh, niet normaal doe. All that... uh, een plaatje dat hoort bij een onderwerp uit het nieuws. En uh, wat nu natuurlijk heel erg speelt, zijn een hoop politieke dingen. We hebben natuurlijk verkiezingen zometeen... In Nederland en uh, hopelijk ook verkiezingen, bijvoorbeeld in Egypte, over een paar maanden. En wat je altijd hebt bij verkiezingen is een hoop gespin, een hoop PR-mensen die een standpunt willen verdraaien van de tegenpartij of hun eigen standpunt misschien net even iets positiever in het daglicht willen brengen. Is En voor ons journalisten is dat natuurlijk heel lastig... want wij moeten steeds daar doorheen proberen te prikken. En uh, soms kan het wel een beetje vermoeiend zijn. Zeker rond dit tijdstip. En dan denk je heel soms, en dat mag eigenlijk niet... maar dan denk je dan toch, what's the use? En vandaar dit liedje van Jamie Lydell. Welke nou wil je horen, die van Rashid Finch, Jamie Lydell, Fleur Wallenburg, People You Know met Bigger Things of Kings of Leon met het liedje Radioactive en die werd uitgekozen door, um, ach, hoe heet die jongen nou?